on the beam. Solo of geen assistentie Je denkt dat je vliegt, ik voort voor turbulentie Je kan tot voor dat gaat ook voor je MC Ik al de dag en de nacht, zweer Denk dat je lacht broer wanneer je in mijn tank ziet Ben met een chick die pas lacht als een tank ziet Broer doe relax als je mij in die band ziet Ik ben niet fancy, blij als ik fancy Ik heb weinig als frans, maar potenties Ik heb schone kans, ik denk voor de uitverkoop, advertenties dat In mijn Insta-comments zijn recensies Alle mijn die willen me mee zijn Ik zeg het perfect, maar ik ben weer op cap Want ik wil niet gemeen zijn Ik geef de loes want ik moet alleen zijn Ook een de uitverkoop, z It's Met mijn op rengs voor de huis gekocht. Met een kanootje hoe wordt je aard gekocht. Ik kan terug naar mijn land, maar ik blijf dus nog. Vind je check niet eens knap, neem je wapens dus nog. Willo thuis bezorgd, dit is na verzorgd. het zo niet op, wordt erbij bezorgd. Je bestelling van april wordt in mei bezorgd. Bro, ze willen meer, dus dan brengen we meer. Het doet zich zeer, nu hoeveel ik ze zeer? Weer of weer, blijf zijn er weer. Leg een appeltje neer en ik zorg dat ik peer. Alle saais, die willen me main zijn. Ik zeg ze perfect, maar ik ben real cap, want ik wil niet gemeen zijn. Ik heb ze want ik moet alleen zijn. Hoe kan de uitverkoop dat advertenties, tensies, tensies, tensies, tensies? In mijn Insta-komt, zeggen zet advertenties, In mijn